Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Op de afdeling spoedeisende hulp van het Laurentië ziekenhuis in Roermond... heeft brand gewoed. Het vuur op de begane grond is uit, maar er staat nog wel veel rook... en de afdeling wordt nu geventileerd. Er is zeker één gewonde. Spoedeisende hulp is ontruimd, maar voor de rest van het Roermondse ziekenhuis... zijn geen maatregelen nodig. Ook hoever geen patiënten verplaatst te worden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.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 Hij werkt met de luchtvaartsector aan een voorstel voor een gematigde groei... die lager zal uitkomen dan de 3% groei van nu. Bij het beperken van de groei is Lelystad Airport hard nodig, zegt de Schiphol-topman. Maar de opening van dat vliegveld is uitgesteld tot zeker 2020. Met een app wordt vandaag zwerfafval in kaart gebracht in Nederland. Mensen in heel Nederland worden opgeroepen om een foto te maken van afval... dat ze onderweg tegenkomen en die foto op te sturen. Elke foto vormt een stipje op de kaart. De opruimactie wordt tegelijkertijd in 150 landen wereldwijd gehouden. In Nederland wordt de World Clean Up Day gecoördineerd... door onder meer de Plastic Soup Foundation. De Australische autoriteiten maken jacht op iemand... die naalden en spelden in aardbeien stopt. De gouden tip wordt beloond met 60.000 euro. Consumenten krijgen het advies voorzichtig te zijn... en aardbeien eerst te snijden voor ze worden gegeten. Zes aardbeienproducenten in Australië hebben aangifte gedaan.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 Ik ben o zo blij, want gebeet de antwoord dan een kus, ze zijn er heren, bij. Doe je luid in mijn hoes, dat sliepstoniet, daar is, zie de geheimigeren. Yes, Jij ze luisteren voor zijn vrienden die daar is. Ik zie je toch zo geren. En zo blijft de wereld draaien, door de vluchtje romantiek. Daarom vraag ik, zie de geheime heren met muziek. De heilige eren met muziek What have I done? Zal zijn, zolang zingt een cowboy in Texas, Nog altijd een En zweet. Maar Texas zal Texas niet wezen. Wanneer daar geen kans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 Hij was heel stil vertrokken naar het onbekende land. Een zeeman was geboren, een zeeman was gegaan zijn leven. Anuschka en laat ons allein De vodka begrijpt mij maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka, Anuschka en kijk niet zo ver. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dag, uit mijn best op doen en jij zet mij op noodrans, Zoon maar in die fles zit nog een hele boel. Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren in te schenken. Heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de vodka. Anuschka en uns ons alleen. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anuschka, want wij gemein, dann Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij.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 Zometeen op de radio, onder andere de butterflies, Doris, maar nu is Selma en Helma. Want ik heb mooie tulpen. Ik heb mooie tulpen, ja, cintere en narcissen. Ze komen vers van de veilingen vliezen. Dan heb ik rozen die rooien en bellen. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor. de. The <laughs> you.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 meestal het spel van de drummerman, maar voor een tong, Wat wij zijn Was dan Bladimir? Ze was de schrik der zee, de dus zirk.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 En later werd hij lid van het Zitterse gemengd koor... waar hij zijn grote liefde Mia uit Doenraden leerde kennen. Beiden werden lid van het koor Crescendo in Koenraden toen de tijd. En voor een revue in Koenraden schreef Rademaker in 1948... zijn eerste twee Limburgse liedjes. Radenmaker bleek een veelzijdig muzikant. en speelde veel instrumenten, waaronder blokfluit, mondharmonica... harmonica en ook viool. En zijn favoriete instrument was echter de gitaar.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 De zover troe de klokken, de grote en de klein. De klein brengt we niet op, de grote soms ook leed. De mens zorgt dat gebijer, wie te verwijder geeft, loeien de klokken. Luwende klokken, versterken de boy. ons heren, wat steden gebeuren. Luwende klokken, van limburg Milaan. Van Limburg Milan Bim Ban, Bim Ban klokken, versterken de band die schoon klinkende klanke verheuren ze zo so heer. Ze willen ons begleien door ons leven heel. En wend de klokken schwiegen, dan is het stil en kaal. Verwacht het dan verlangend, wij op die klokketaal. Luende klokken van Limburg-Meerland. luende klokken Sterke de paal, laat ons wat stedelijk gebeurt. loende klokken van Limburg, Milaan. Bim, bam, bim, bam, klokken van Limburg, Milaan. Sterke de boine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 Al tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens... het muzikale trio The Rhythm Aces. Daarna zong ze bij amateur big band The Blue Blowers. En u hoort er nu Annie de Reuver. Met Zeg, wil je misschien... Even. En de rest mag u zelf invullen. Zeg, wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelen bond zo raar als ik je zie. En ben ik misschien verliefd, zal dat wel blijken?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 Wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schrijf je me nooit een rockin Sinds je naar dat Amerika ging, want je zei dat ik. ik van jou hetzelfde ogenblik bang. Want behalve zomersgroten ben jij van hoofd tot aan je voeten ook nog 1,98 meter lang. En dat vind ik wel bezwaarlijk, want iedereen dag onbedaarlijk. Geeft jou een arm, dan lijkt het wel... Ben je toch, ik vind je al dan lief Al ben je nog steeds 1 meter 98 lang Toen jij laatst als een sportieve val In het open luchtbad zwemmen En je van de planken zweefduik inal Heb je je daarbij zo uitgestrekt Plots was toen het zwembad overdekt Was 1,98 meter 98 lang